1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Medewerkers bezetten verpleeghuis in Amsterdam. Verdacht een verkrachtingszaak India formeel aangeklaagd. En commotie in Antwerpen over verbod op dragen regenboogsymbolen voor ambtenaren. Het weer, vanmiddag een mix van stapelwolken, zonnige perioden en een enkele bui. Bij een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind ligt de temperatuur rond een graad of vijf. Morgen begint de dag droog met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt. En dan volgt er vanuit het westen regen. En mogelijk valt in het oosten ook nog wat natte sneeuw. De temperatuur stijgt morgen naar een graad of zes. Medewerkers van de zorginstelling Amsta hebben het verpleeghuis Dr. Savatihuis Huis in Amsterdam bezet. Ze willen een gesprek afdwingen met de bestuursvoorzitter van de zorginstelling over de besteding van 3,5 miljoen euro. Afgelopen week hadden de zorgmedewerkers al drie keer hun werk neergelegd, maar dat leverde geen gesprek op. De Apfacabo van de FNV steunt de bezetting. Lilian Marijnissen is van de Apfacabo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ver gaat die bezetting van het Safati Huis? Komt er echt niemand meer in of uit? Nou, uh, het management van de Amsta-instelling komt in ieder geval het verpleeghuis niet in. Uh, de zorg hierbinnen gaat uh, natuurlijk wel gewoon door. Sterker nog, er zijn allerlei cliënten gekomen om juist steun uit te spreken voor de actie van de medewerkers. De medewerkers uh, willen namelijk dat de zorg verbetert. Die staat nu enorm onder druk. Uh, Amsta heeft net als alle andere Nederlandse verpleeghuizen vorig jaar, maar ook dit jaar en ook weer volgend jaar... miljoenen euro's extra gekregen voor extra handen aan het bed... Nou, eerder werd al bekend dat dat geld uh, aan allerlei zaken opgaat... maar echt onvoldoende aan extra handen aan het bed. Hier bij Amsterdam zijn bijvoorbeeld roosterplanners aangenomen... extra coördinatoren, beleidsmakers. Maar medewerkers zeggen, ja, het moet nu echt afgelopen zijn... dat geld voor zorg moet ook naar de zorg. Ja, want het gaat om een bedrag van 3,5 miljoen euro, hè? Ja, bij deze zorginstelling gaat het om 3,5 miljoen euro. Totaal in Nederland gaat het over 370 miljoen euro. Wat de Nederlandse overheid vorig jaar ter beschikking heeft gesteld, juist om een einde te maken aan uh, die reeks van misstanden die altijd maar uit die verpleeghuizen naar buiten komt. Er werd gezegd, we gaan nu flink extra geld geven aan de verpleeghuizen, zodat er echt extra handen uh, bij gaan komen. En die extra handen, die moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg weer op orde komt. Ja, want die, die extra handen, die, die, die komen er dus niet met dat geld? Nee, die komen er in ieder geval zwaar onvoldoende. Uh, deze instelling zegt bijvoorbeeld ook, uh, zoals bijna alle instellingen... dat ze het geld hartstikke goed besteden. Uh, alleen zorgmedewerkers zeggen, nou, we zien hier echt niks van terug. Bijvoorbeeld van de 3,5 miljoen euro die deze instelling krijgt... zou je maar liefst 100 fulltime verzorgenden aan kunnen nemen. Nou ja, medewerkers zeggen, die zien we dus echt niet. Sterker nog, de directie heeft nu aangekondigd dat er nog verder bezuinigd moet worden en dan moeten zelfs mm. mensen weg. Ja, waar, waar besteedt het geld dan wel aan? Nou ja, uit interne stukken van deze instelling blijkt bijvoorbeeld aan beleidsmakers en roosterplanners en uh, losse cursussen. Maar medewerkers zeggen, ja, dat geld moet echt gewoon naar extra handen aan naar bed. Ja, hoe lang denken jullie de actie nog vol te houden? We hopen dat de directie van Amsterdam zo snel mogelijk komt. En uh, wat de medewerkers willen is, harde afspraken over uh, die 3,5 miljoen... waar het dit jaar naartoe gaat, namelijk naar 100 extra collega's. Maar ze hebben wel aangegeven dat ze hier willen blijven... totdat de directie uh, daartoe gaat besluiten. Dank u wel. Mevrouw Marijnissen van de Advocabel. De Franse president Hollande is in de Malinese stad Timbuktu voor een ontmoeting met de Franse militairen. Die begonnen drie weken geleden aan een interventie in het West-Afrikaanse land om islamitische extremisten te bestrijden. Hollande bezoekt samen met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie ook nog de hoofdstad Bamako. En daar spreekt Hollande met de Malinese interim-president Traoré. De president zei dat Frankrijk het gebied heeft bevrijd, zodat ook het culturele erfgoed en de eeuwenoude manuscript manuscripten van Timbuktu bewaard zouden blijven ce que nous avions fait pour libérer et pour En hij benadrukte ook de rol van het Malinese leger. De moslims hebben zelf het gebied bevrijd, zegt de president. C'était les musulmans qui eux-mêmes avaient libéré leur territoire. In de rechtszaak vanwege de groepsverkrachting in New Delhi... waarbij een 23-jarige student om het leven kwam... hebben vijf van de zes verdachten de aanklacht te horen gekregen. En die aanklacht is niet mals. Correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Lucas, wat wordt hen allemaal te lasten gelegd? Nee, wat je zegt zeker niet mals. Hè. Het gaat om een hele reeks van aanklachten. Moord, poging tot moord, mishandeling, geweldpleging, verkrachting groepsverkrachting, het vernietigen van bewijsmateriaal... nou ja, zo ongeveer alles wat strafbaar is... hebben deze mannen wel gedaan als je het aan de aanklager vraagt. De vijf mannen zijn een kwartier binnen geweest. De buschauffeur, zijn broer, de schoonmaker van de bus... een fruitverkoper en een gymleraar. Dat zijn die vijf mannen. Ze hebben de aanklacht aangehoord en hebben onschuldig gepleit. En daarna zijn ze weer teruggebracht naar hun cel... in de Tihar-gevangenis hier in Delhi. Onschuldig, niet omdat ze verwachten... Denk ik dat iemand dat gaat geloven. Maar omdat de advocaat wil aantonen dat deze zaak niet eerlijk verloopt. Hè, dat dit door alle druk eromheen geen eerlijk proces kan worden. Dat wordt zijn verdedigingstactiek. Nou, meer dan dit ook we, zijn we vandaag uh, niet wijzer geworden over deze zaak. Nee, je kan zeggen dat de rechtszaak nu echt begonnen is. Hè. Kan je dan iets meekrijgen van die zittingen? Ja, hij is nu, ja, inderdaad. We hebben heel veel procedureel gedoe gehad. Het is nu echt begonnen. Uh, komende dinsdag... Uh, gaan, de, gaan de echte eerste getuigenverklaringen beginnen en zo. Ja, je krijgt helemaal niets mee, hè? zo gaat het niet in deze zaak. Pers en publiek worden buitengehouden. Zelfs als het lukt om bijvoorbeeld iemand te interviewen... die in de rechtszaal aanwezig was... dan is het strafbaar voor de media om dat te publiceren. Dit is een in-camera-proces, zoals dat heet. De zwaarste uh, mogelijke restricties, totaal weg van de openbaarheid. Dus we moeten het echt doen met ja, persverklaringen van de rechtbank. Meer, uh, meer wordt het niet. Nou, komende dinsdag... De eerste drie getuigen dus uh, en komt ook het sectierapport van de, de vermoorde vrouw, de verkrachte en vermoorde vrouw op tafel. Uh, en pas over een aantal maanden, denk ik, uh, gaan we uh, te horen krijgen welke straffen hier gaan worden uitgedeeld. De zwaarst mogelijke straf is de doodstraf. Die kan in India worden opgelegd. Uh, we gaan het de komende tijd natuurlijk ook hier in het Radio 1 Journaal allemaal volgen. Dankjewel, Lucas Waagmeester. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. We gaan naar België. De nieuwe burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, heeft voor opschudding gezorgd door te zeggen dat de werknemers van zijn stad geen regenboog-t-shirt zouden mogen dragen. En daarmee zouden ze duidelijk maken dat ze homoseksueel zijn of biseksueel. En dat kan niet, vindt de Wever. Consument Joost van Poppel, waarom zou dat niet kunnen volgens de burgemeester? Het is niet neutraal, uh, zei hij deze ochtend in een interview in een Vlaamse krant. Elke vorm van expressie is begrensd, al dus de Wever. En dat is bij uitstek zo als je namens de stad Antwerpen aan een loket zit. Dus hij heeft het vooral over balie-medewerkers. Die mogen al geen hoofdtoek dragen in Antwerpen, dat is al een paar jaar zo. De Wever zegt opschrift met Barot bijvoorbeeld... de politieke slogan, eigen volk eerst, zouden we ook niet accepteren. En zo'n regenboog-t-shirt, symbool voor homoseksualiteit tolereren we ook niet, want dat is niet neutraal. Ja, op zich zou je zeggen gelijke monniken gelijk kappen. Dus hij heeft eigenlijk wel gelijk burgemeester. Hoe wordt daar dan op gereageerd in België? Ja, holubieverenigingen, zoals dat hier heet, verenigingen van homo's en lesbisch... die eh, kijken het toch met, met, met angst en beven allemaal aan, die zeggen vooral... Waar trekken we de grenzen bijvoorbeeld? Wat mag wel en wat mag niet? Mag, mag een roze t-shirt straks ook niet meer? Omdat dat misschien ook iets suggereert. Mag, mag een lesbisch meisje straks misschien geen kort haar meer hebben? Waar, waar is de grens? Een, een transseksueel mag die wel bijvoorbeeld. Nou, die homoverenigingen zijn dus bezorgd... Maar ook de politiek is meteen over Bart de Wever heen gevallen. Op Twitter merk je dat dan vooral natuurlijk vooral de liberalen... die zeggen bijvoorbeeld van iemand houden en dat uiten... is toch iets heel anders dan in welke god je gelooft. Uh, en geaardheid is, is geen ideologische keuze. Zoals geloof of politiek, dat is iets heel anders. Dat mag je wel uitdragen. En één politicus kwam ik hier tegen die zegt: Ik ga toch eens even in mijn kledingkast kijken om te zien uh, of mijn T-shirts dan wel allemaal voldoen. Ik heb een T-shirt van de rockgroep Motorhead. Die is misschien een beetje op het randje. Is dat dan nog wel neutraal? Mag dat nog wel in Antwerpen? Dankjewel, Joris van Poppel. In het noorden van Pakistan hebben talibanstrijders een grenspost aangevallen. 23 Pakistanen en 12 talibanstrijders zijn daarbij omgekomen. Gisteren pleegde een Soenitische terrorist een zelfmoordaanslag op een Shiïtische moskee... in een Pakistanse stad bij de Afghaanse grens. Daarbij vielen tientallen doden. Volgens de Taliban is die aanslag door een van hun geestverwanten gepleegd. De harde kern van de Taliban bestaat voornamelijk uit extreem orthodoxe Soenieten... die niets moeten hebben van Sjiïten. De Taliban beschuldigen de Shiïtische minderheid in Noord-Pakistan... ook van collaboratie met de Amerikanen. Journalist en computerbeveiligingsdeskundige Brenno de Winter... is een van de vele twitteraars van wie de gegevens zijn gehackt. De beveiligingsexpert laat weten dat hij zijn wachtwoorden heeft veranderd... zoals Twitter in een brief had geadviseerd. Oude wachtwoorden werkten niet meer... en volgens Brenno de Winter is een specifieke groep twitteraars getroffen door de hack... Nou, het gaat om 250.000 mensen. Het is niet helemaal helder waar, eh, waar het vandaan komt of waarom deze selectie is gemaakt. Eh, iemand op Twitter suggereerde dat het eh, gaat om mensen die in mei 2007 of in april 2007 zijn begonnen met Twitteren. Daar zijn ook, wel wat voorbeelden van. Ik heb zelf ook al een paar voorbeelden zien langskomen die daar weer niet aan voldoen. Dus het is een beetje onduidelijk. Het lijken wel mensen te zijn die best wel veel volgers hebben.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 Een aantal ex-TBS'ers heeft een schadeclaim ingediend bij justitie... omdat ze te lang in een TBS-kliniek hebben gezeten. Advocaat Wim Anker vindt dat de betrokken TBS-ers meer geld moeten krijgen dan gewone gevangenen... omdat TBS volgens hem stigmatiserend is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat in een vonnis... expliciet moet staan dat er geweld is gebruikt. Alleen dan mag iemand langer dan vier jaar in een TBS-kliniek worden behandeld. Anders mag TBS hooguit vier jaar duren. Sport. Wendy Vuik is bij de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Sapporo als vijftiende geëindigd. Dat is het beste resultaat van dit seizoen voor Vuik. Een van de sporters die door NOC NSF individueel wordt ondersteund. Vuik kwam na één sprong van 87,5 meter... tot een score van 96,3 punten. De Franse Matel won met een sprong van 93 meter... en een score van 120,2 punten. Vanwege de hevige wind bleef de wedstrijd beperkt tot één sprong. De tennissers van Canada hebben op de eerste dag van de Davis Cup ontmoeting ik met Spanje verrassend met 2-0 de leiding genomen. De vijfvoudige kampioen moet het in Vancouver doen zonder Rafael Nadal, David Ferrer en Nicolas Almagro. Milos Raonic, de nummer 15 van de wereld, haalde zoals verwacht het eerste punt binnen tegen debutant Alberto Ramos. De stunt kwam van Frank Dantjevic, de nummer 161 op de wereldranglijst, die te sterk was voor Marcel Granollers. De internationale wielren-unie UCI heeft de wereldkampioenschappen veldrijden van 2016 toegewezen aan het Belgische Heusdenzolder. Volgend jaar is het Brabantse Hogerheide de plaats waar de regenboogdruien te verdienen zijn. Een jaar later, in 2015, gebeurt dat in het Tsjechische Tabor. Over veldrijden gesproken vanaf vijf uur Nederlandse tijd gaat Marianne Vos in het Amerikaanse Louisville haar wereldtitel veldrijden verdedigen. Vos veroverde al vijf keer de regenboogtrui in het veld in 2006... en van 2009 tot en met 2012. Omdat het water in de Ohio River de laatste dagen snel is gestegen... en een deel van het parcours onder water kan komen te staan... besloot de organisatie om alle categorieën van het WK vandaag te laten rijden. Het WK van Marianne Vos is vanaf 5 uur vanmiddag dus te volgen... in de uitzending van Langste Lijn, die om half vijf begint. Nog een keer de hoofdpunten. Ruim 100 medewerkers van, het Amsterdamse, van de Amsterdamse zorginstelling Amsta hebben vanochtend het dokter Safati-huis bezet. In de rechtszaak vanwege de groepsverkrachting in New Delhi hebben vijf van de zes verdachten de aanklacht te horen gekregen. En de Franse president Hollande is in Mali aangekomen voor een bezoek aan de Franse militairen en aan de steden Bamako en Timbuktu. Tot over het NOS-journaal. Zometeen Bas van Werven met Tros in Bedrijf.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 Bas van Derven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Trossie Bedrijf. het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke zaterdagmiddag blik ik met mijn gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. en. Waar ging het erover? Heren, zegt u het maar in koor. <sie> SNS Real. Inderdaad, SNS Real. de nationalisatie sinds gisteren. Nou, daarom vandaag in de studio Lex Hoogduin, voormalig directeur van de Nederlandse Bank. Tegenwoordig goed leraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dan hebben wij Kilian Mawoe, die is voorheen personeelsmanager bij ABN Ambo geweest. Nu docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De andere universiteit dus ja. in Amsterdam. De concurrent. Ja, de concurrent. Uh, en dus, zo voelt dat niet, hoop ik heren, toch? Nee hoor. Nee, hoor. Nee. Nee. En Nicole Vries, CEO van de Koninklijke Bamgroep. Een van de grootste, nou, de, de grootste bouwer in Nederland. Heren, welkom, alle drie. Dank u wel. Meneer Hoogtaar, tot uh, de zomer van 2011, directeur van de Nederlandse Bank. Hoe heeft u gisteren naar die persconferentie van Dijsselbloem gekeken? Als oud DNB-bestuurder of als hoogleraar monetair uh, economie? Ja, dat is heel moeilijk om dat, uh, om dat van elkaar te scheiden, <laughs> misschien. Uh, die vraag heb ik maar niet, uh, niet gesteld. Mm -hmm. Maar ik heb er wel. Uh, Uiteraard naar uh, gekeken. Ja. En uh, ja, het is toch een, een belangrijke tegenslag, uh, vind ik en ervaar ik, in het proces waar we ja, sinds de financiële crisis uh, in zitten, trachten de financiële sector, en dat is breder dan banken wat mij betreft, weer gezond en tegelijkertijd dynamisch te, te maken. Daar hebben we een paar stappen uh, teruggezet. Ja. En ik en, en, ja, blijf, ondanks de uitgebreide toelichting die, die denk ik uh, goed is, zijn er. Uh, nog steeds vragen, denk ik, die de komende dagen en weken gesteld moeten worden. En die uh, om een antwoord uh, roepen. vragen. Ja, roepen zelfs, denk ik. Want er, zijn heel veel, er is heel veel publieke verontwaardiging. Hoe het nou kan dat er een vijf jaar toch weer, toch weer een bank omvat? Ja, daar, ik, ik voel zelf geen verontwaardiging. Maar ik, als ik terugga, eventjes korter dan vijf jaar. Uh, terugga naar het moment dat we de rapporten van de commissie De Wit en de commissie uh, Scheltema hadden over de financiële sector, was eigenlijk de inzet van, van het beleid de komende jaren... dat we de kans dat, ja, dat er nog weer een belastinggeld in een bank gestoken zou moeten worden... eigenlijk zo klein mogelijk zouden oh. moeten maken. En nu is het dan toch, en zo kort daarna... Uh, ja, kennelijk weer onvermijdelijk geweest dat het toch gebeurde. En dat, ja, dat, dat stelt vragen. De, uh, absoluut. De, we gaan straks uiteraard de diepte in over het inhoudelijke bij sns ja. Maar als u nu studenten uitlegt wat er of de Nederlandse Bank voor de Nederlandse economie is... even in het algemene, hoe legt u dat uit? Ja, dan, uh, dat is een... Uh, we waren een, ooit toezichthouder op de, op de gouden standen, op de gulden, maar ja, die hebben we niet ja. meer. Nou, we, de, de, daar speelt de Nederlandse Bank nog steeds uh, een rol. De Nederlandse Bank is een, een hele ingewikkelde organisatie met een aantal uh, taken. Eén is dat de Nederlandse Bank is onderdeel van de Europese instelling, de Europese Centrale Bank die gericht is op prijsstabiliteit... Ja. Uh, in de uitvoering daarvan maakt de Nederlandse bank maakt daar deel van uit. De Nederlandse bank is verantwoordelijk voor het in omloop brengen van uh, bankbiljetten, Speelt een rol in het betalingsverkeer. En dan de laatste rol. De Nederlandse bank houdt toezicht op de banken. Maar ook op de levensverzekeraars pensioenfondsen en nog een aantal andere ja. financiële instellingen. Juist, dat is inderdaad de rol van. Nou, dat zullen je studenten uh, mooi meegekregen hebben. Meneer de Vries, bestuursvoorzitter van BAM, grootste bouwer van Nederland... zei ik al, het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB, zei deze week... dat de bouwsector er nog slechter voor staat dan gedacht. Je hoeft de kamer over te staan en je hoort alleen maar over bouwvakkers... die thuis zitten, op de bank en niks doen. Uh, Hoe lang bent u nog het grootste bouwbedrijf van Nederland... als we deze verhaal geloven? Nou, uh, dan moet je alleen maar beter blijven dan je concurrenten. Uh, mm -hmm. En dat zijn we van plan. Uh, ja. dus, uh, uh, maar maar wij, wij doen maar 40% in Nederland. De rest natuurlijk in, uh, ja. in, in andere landen. Maar ik, ik kan niet anders zeggen dan dat het juist is. Uh, wij voelen dat en varen dat ook zo. In ja. Nederland is de woningbouw echt in een diepe crisis. En dat is een groot probleem. Ook het vastgoed. Hè? Daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Dus bouw is vastgoed en daar gaat het niet goed mee. U verwacht dat er in 2015 weer een opleving komt in de bouw. Dan gaat de markt aantrekken en dan zal er weer wat gebouwd worden. Ja, ja wij, hebben onze, wij hebben in de loop van vorig jaar een belangrijke afwaardering gedaan... op onze hele vastgoedportefeuille... Uh, en dat hebben we gedaan vanuit de verwachting dat 13, 14 nog twee slechte jaren zijn. 14 een jaar van de overgang, 15 jaar, 2015 het jaar van het uh, beginnend herstel. Dat verwacht ik eigenlijk nog steeds wel. En, en uh, ik denk uh, dat dat ligt aan, aan het feit dat er nu toch wel heel weinig wordt geproduceerd in die woningbouw. Dat die vraag toch blijft toenemen. En dat dat op een gegeven moment betekent dat uh, dat, uh, dat, dat weer tot een hoge productie gaat leiden. Ja, ik, misschien is het 16, misschien is het 15. Ik houd er nu op dat toch in 15 die eerste herstel... Ja, dat moeten we dan maar optimistisch uitleggen. Dat het niet 16 wordt, maar toch 15. Het ja, scheelt een ja, jaar. Ja, toch. Meneer ja, ja. ja. uh, destijds senior personeelsmanager bij ABN Amro. deed dus alle aannamebeleid. Maar ging ook over salaris en bonussen. En ik heb begrepen dat u uh, uh, na tien jaar tot inkeer kwam... fel oh. en vervent tegenstander bent geworden van de bonuscultuur. W wat leidde tot die omslag? Nou, laat ik SNS even als voorbeeld nemen. Is dat je, wat je ziet, is dat er uh, dat mensen worden aangezet tot risicogedrag. En, um uh, wat banken doen, banken zijn wat dat betreft hele normale instellingen... die kijken naar elkaar en die zijn met elkaar in competitie... en ze willen vooral niet achterblijven. En SNS, goed, ABN AMRO was daar misschien nog wel trendsetter in... Uh, hebben gewoon veel te veel risico genomen. En daar uh, hebben we nog steeds de nadelen, ondervinden we daarvan. Dus ja. om, om uw vraag te beantwoorden... Uh -huh. uh, die bonuscultuur is, is een, een exponent of een voorbeeld van uh, overdreven risicogedrag. Dat perverteert uiteindelijk het, het, het ja. zicht op risico. Ja, absoluut. Want wat je nu ziet is dat uh, de rekening weer ligt bij de belastingbetaler... Um, en degenen die dit veroorzaakt hebben... Ja, die zitten in hun tweede huis in Zuid-Frankrijk. Ja. Dat, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Toch de top van de directie van SNS zonder uh, boders naar huis. Dat ja. moet, moet dan goed voelen. Ja, ik heb geen, geen wraakgevoelens. Maar wat, nou. wat mij verbaast, daar kunnen we misschien zo meteen, nog, zo meteen nog over hebben... maar de, de, de nieuwe topman krijgt, wat is het, 550.000 euro. Ja. Dat is drie keer zoveel als een minister. Dat vind ik toch behoorlijk fors. Ja, een duurbetaalde ja. ambtenaar. Ja, ja dat is een he? duurbetaalde melkertbaan, ja. Melk ja, daar gaan we het zo uitgebreid oh. over hebben. Wat dacht u wel? Een van de punten. Heren, we gaan eerst naar het, uh, het uh, weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, als u niets met deze nationalisatie heeft... moet u even tijdelijk een kopje tegenzetten nu. Eh, drie minuten naar de keuken, dan komt u daarna weer terug. Want ja, dit hele programma gaat er eigenlijk over. Het was namelijk de week van de overname, of eigenlijk nationalisatie... maar ook van de machtswissel en het afscheid. Er stond de bank op omvallen. SNS Reaal, een privaat bleek geen oplossing. Minister Dijsselbloem, wat heeft u nou precies gedaan? Ik heb SNS uh, Reaal op basis van de Interventiewet genationaliseerd... In zijn met de minister-president en in nauw overleg met de Nederlandse bank zoals de wet bepaalt. Een onvermijdelijke ingreep, want zonder nationalisatie was die bank failliet geraakt zegt de minister. En wat moet er dan kosten? De kosten voor de staat van de gekozen oplossing bedragen 3,7 miljard euro op basis van berekeningen. De bank. Het gevolg van die nationalisatie is dat veel beleggers hun geld kwijt zijn. De Vereniging van Effectenbezitters, de aandeelhouders, die stapt naar de rechter. Jan Maart de Slachter van die VEB. Ik vind het verbijsterend. Het is voor het eerst sinds de Russische staatsspoorwegen dat Nederlandse beleggers alles kwijtraken. Als de staat in een democratisch land spullen afpakt van, van burgers, dat je dat kunt laten toetsen door, door een rechter. En het kostenstatus geldt. 3,7 miljard. De belastingbetaler betaalt dat. Omgerekend zo'n 200 euro ruim de man. Wat had er dan moeten gebeuren? Hoogleraar Economie, Sven van Wijnberg. zou die interventiewet kunnen gebruiken... mensen inziens, om eh, als het ware een omgekeerde bij het bank... Om, om alle troep bij sns Real holding achter te laten... Ja. de goede delen eruit te verkopen voor een normale prijs... en dan de rest, ja, laat maar een fik opgaan. Op premier Rutte komt met een trefzekere analyse. Het grootste probleem is niet alleen dat banken het slecht doen. Het grootste probleem is als je dat niet weet... En wat hebben we dan van dit alles geleerd, minister Dijsselbloem? Laat één ding duidelijk zijn. Een herhaling van wat we vandaag hebben uh, moeten doen... moet in de toekomst worden voorkomen. Maar dat hoorden wij in 2008 ook al. De top van SNS-Riaal heeft gisteren ontslag genomen. Bij Philips hebben ze ook afscheid genomen van een stukje erfgoed. En hier hebben we de cassette. Die werd hierin gedrukt. Doe het dingetje naar beneden toe. Daar hebt u het al. En hier het geluid. Ja, einde cassette. Voor de vastgoedpoot zorgde voor de ondergang van sns Real. Dat uh, weet u inmiddels. Daarnaast kwam het Economisch Instituut voor de Bouw. We zeiden het net al met sombere cijfers voor 2013. Taco Hoek van het EIB. Wat we gezien hebben is ook dat het uh, afgelopen jaar niet alleen de productie flink is teruggelopen... maar uh, ook het aantal vergunningen is enorm weggezakt. We zien ook dat de orderportefeuilles van de bouwbedrijven flink gedaald zijn... En ja, dat is productie van morgen. Ja ja ja ja, somberheid troef en dan is niet vreemd dat sommige mensen toch ervoor kiezen om kleiner te gaan wonen. Het lijkt me een goed moment om deze stap die ik al enige jaren overweeg nu daadwerkelijk te nemen. Weekoverzicht, weekoverzicht, Een heel groot pannenkoekenhuis, het lage vuur, ze gaat onze majesteit wonen. In de studio, oud-directeur van de Nederlandse Bank, Lex Hoogduin. Nico Vries, bestuursvoorzitter van het bouwbedrijf BAM. Kilian Van voorheen personeelsmanager van Abinobo. We praten uiteraard verder over een SNS Reaal. Sinds gisteren handel van de Nederlandse staat, in de Hoogduin. Van 2009 tot 2011 was u directeur van de Nederlandse Bank. In 2006, we gaan even de geschiedenis door. Kocht SNS Reaal voor een bedrag van 840 miljoen euro... Alle vastgoedactiviteiten toen van ABN Amro Bank dochter Bouwfonds. Kan je, je voorstellen, het was prachtig mooi. Hè? Iedereen, Je werd in de kroeg waarschijnlijk als bankdirecteur op de vingers getikt... van waarom heb jij nog geen vastgoedportefeuille, je bent gek. Want de prijzen stijgen de pan uit, dat moet je hebben. En dus overat SNS Reaal zich daaraan. Uh, klopt in 2008 aan bij Wouter Bos, de toenmalige minister van Financiën... <kijkt> krijgt 750 miljoen euro staatssteun. Dat was de eerste keer dat... Uh, de bank daarmee eh, aan het infuus ging. In de jaren die volgden gaat het steeds slechter met die vastgoedtak. En dan eh, komt er ineens in november een brief van de Nederlandse bank. dat het zo slecht gaat dat er nu echt wat moet gaan gebeuren. November 2012. De grote vraag is: heeft het toezicht van de Nederlandse bank niet gewoon gefaald in die tussenliggende jaren? Nou, dat, dat gaat niet. Een eenvoudig ver. ja of nee volstaat? Daar, kan ik, daar kun je niet mee ja. volstaan. Dat, dat is veel, veel te simpel. Um. Ik denk, dat zei ik straks al, dat we heel goed een aantal vragen onder ogen nu moeten zien. Uh -huh. En voor mij begint de redenering vanaf afzeg het moment dat we die nieuwe interventiewet hadden. Ja, was dit nou inderdaad echt de onvermijdelijke uitkomst? Dat is een hele belangrijke vraag. Heeft dit niet veel te lang... Uh, geduurd. Was dat echt onvermijdelijk dat het zo lang uh, duurde? En misschien wel de belangrijkste vraag. Uh, een van de lessen uit de crisis was dat... Uh, en met name stond dat ook in het rapport van de heer Schelter, maar ja. van DSB, dat uh, in het DSB-geval... zo was de kritiek dat de Nederlandse Bank had onvoldoende regie ja. uh, ge ge gevoerd. Uh -huh. En daarvoor was in de interventiewet was niet alleen de mogelijkheid van onteigening... dat is onteigening, dat is iets anders dan de nationalisatie, ja. dat gaat nog verder... Uh, niet alleen die mogelijkheid van onteigening als een soort nucleaire optie. Maar er zat voor een heel traject, dat heet de overdragsregeling. Die het de Nederlandse Bank mogelijk maakte. Om als het ware op het moment dat SNS zelf in dit geval niet een oplossing zou kunnen vinden. Uh -huh. De regie zou kunnen overnemen ja. en bepaalde activa en passiva zou kunnen overdragen. Okay. En nu is het een van de grote vragen is. Van, is, dat, is dat instrumentarium... Wel toegepast, wel gebruikt. Dat, het is niet gebruikt. Dat nee. heeft de Nederlandse bank zelf gezegd. Dat, dat nou, konden we niet gebruiken. Uh, maar zie je dat ook zo? Want we, er was toch helder klip en klaar al vanaf 2008... Uh, dat, dat die, die bouwfondsagenda, die als uh, SNS Real Property Finance in de boeken ging, dat die gewoon slecht ging. Die moest worden afgewaardeerd ergens. En als je dat als Nederlandse als toezichthouder ziet... je ziet ook de ontwikkeling in de markt... dan moet je toch op een gegeven moment zeker ook met die interventiewet... in de hand aan de bel kunnen trekken om zeggen... deze activa gaan we afvoeren. Klaar, dat onteigenen ja Nee, dat is geen onteigenen. In die eerste fase van de overdragsregeling zijn we nog helemaal niet toe aan het onteigenen. Dan zijn we aan een fase waarin de Nederlandse bank zegt... SNS, u kunt het niet meer zelfstandig oplossen. Wij gaan dat van u overnemen. Wij gaan partijen zoeken die bepaalde activa is dat over... gebeurd, meneer Hoogden? Of zo nee, na 2008? Nee, dus. En dat is een van de interessante vragen. Dat kon in 2008 kon dat nog nee, niet. Nee. Dat kon pas. We hadden het in juni 2012. Maar wat nu het interessante is in wat de Nederlandse Bank uh, heeft laten weten. Ze zegt: Wij hebben die uh, wet, maar wij konden die wet in dit geval niet gebruiken. Omdat uh, waar wij moesten in, ook hadden moeten ingrijpen in de holding. Dat wordt een beetje technisch, ja? nee, maar, uh, maar da, da, dat mag niet van de wet. En dus dat is dus een hele, een hele belangrijke vraag die, die, die ik nog heb, is op welk moment in dit hele proces mm -hmm. heeft de Nederlandse bank geconstateerd... dat ze eigenlijk uh, in plaats van een stevig instrument een klappelpistooltje ja. had... heeft de Nederlandse bank op dat moment aan de bel getrokken... bij de minister van Financiën en gezegd van... ik heb het instrumentarium niet wat ik nodig heb om dit ja. te doen. Heeft toen de minister van Financiën uh, daarop gereageerd uh, mm -hmm. of niet. Dat zijn, dat zijn open, uh, mm. open vragen. En daardoor is die mogelijkheid die straks uh, werd genoemd van Zweden van Wijnbergen, wat ik zelf een uh, hele interessante optie had gevonden... Ja. kon op basis van deze wet... Het kon, uh, kon niet worden, worden heeft, heeft men niet veel te lang gegokt op een heel ander scenario... namelijk het zoeken van een, van een, van een private equity partner... die gevonden werd in civic Capital... waarbij ook toch andere grootbanken een stukje mee zouden dragen? Um, het heel makkelijk zou zijn, want je hebt, een, je hebt een externe commerciële partij... je bent een hele hoop van je ellende kwijt, daar zit het risico. Je probeert die partij over een deel uh, uh, de zorg te geven... voor een bad bank constructie waarvan ja. Wijnberg ook op wees. De banken hebben er kennelijk over mee onderhandeld. En uiteindelijk wilde een van... Die Partijen dus niet. Wat houden we over volgens? Een deal, volgens mij, die nu... Ik, ik schets hier iets, dit is ja. bij een denkraam... waarbij Duitse bloem gezegd heeft... oké, we, we nationaliseren, Deposito garantiestelsel komt te vervallen. Dat was namelijk al weggedeeld door de bank en door CBC. Aandeelhouders worden niet, uh, niet uh, uh, zeker gesteld. Uh, is dat zo? Ziet u dat ook zo of niet? Nee, je nou, ja, kijk, uiteindelijk is het uh, is, is onvermijdelijk geworden... Hm. Uh, omdat die andere oplossingen... Niet konden, kennelijk niet konden. Heeft de Nederlandse bank daar niet als toezichthouder... gewoon er zitten tukken <kwijnt> door te denken? Ik denk niet dat de Nederlandse het... bank heeft uh, zitten dutten. Dat, dat, dat is niet waar. Men is, men is druk bezig geweest. Wat, ja. waar, wat de vraag oproept bij mij is... waarom is, is, is dat instrumentarium wat je had... wat je ja. juist had ontwikkeld om in dit soort situaties toe te passen. Waarom is dat niet toegepast? Was het inderdaad zo dat dat niet, ja. uh, niet kon? En, en dan waarom, was het is, de de weten, waarom is er ook. geen, uh, is er dan niet een reparatie uh, geweest als het echt niet, uh, niet kon? En, en dat kan je dan toch wel zien als een beetje dutten? Als je niet weet wat je voor wapen nou, in de kelder hebt ik, ik weet niet of, of dat, nou, maar dutten, Ochtem, dat, dat is. Dat zullen, we, dat zullen we moeten afwachten. Ja. Daarom zeg ik, uh, er, is, er is uitgebreide informatie uh, verstrekt. Dat is uh, goed. Zowel een uitgebreide brief van de minister... als een uitgebreide brief van de Nederlandse bank. Ja. We moeten Nu nu hebben we die brieven uh, gelezen. En mm. dit soort vragen... Ja, die en die er, zijn er, er, zijn, er nog een, uh, zijn er nog een paar. Die komen op. En mm. ik denk dat nu de minister en de Nederlandse bank weer aanzet zijn... om ons oh. dat nader... Toe te lichten. U bent een insider. U kent de cultuur van de Nederlandse Bank. Zit die zo in elkaar dat er inderdaad uh, uh, niet goed gekeken is naar hoe zwaar het instrumentarium was. om te kunnen interveneren bij een bank die onderuit lijkt je, te komen? Nou, kan. er is wat, wat ik zei: er is de, de, deze hele wetgeving. Is juist een, een reactie geweest uh -huh. op problemen die zich voordeden in de ja. eerste plaats bij, bij ING. Nee, wees, maar u constateert net, die was uh, vanaf juni 2012 van kracht. Is die beschikbaar? Een andere is in februari 2013. Ja, nee, daarom, daarom is de, vra de, de gerechtvaardigde vraag: ja. is, uh, heeft dit echt zo lang moeten, uh, moeten duren? Ja. En ik, daar zou ik graag een nadere toelichting uh, op, willen, uh, op willen hebben. Ja. Uh, kijk, een ander punt wat u terecht zegt, was een van de andere lessen was dat uh, de Nederlandse Bank wat minder moest analyseren en wat meer actie. Ja. Dat heette van analyse naar actie. Mm -hmm. nou, de, de, de gerechtvaardigde vraag is: is een proces waarin je vanaf, wat is het, uh, eind 2011 met elkaar constateert, financiën en de Nederlandse Bank, dat hier een uh, probleem ligt een oplossing dan in februari 2013, dat nog net januari 2013. In actie Is dat is, <laughs> voldoet dat voldoende aan van de analyse naar actie? Als dat antwoord nee is, is dat is dat dan een gebrek aan het instrumentarium? Ja. Of was het, is, is inderdaad of de les nog overdoende ja, Nou, één ding over de Nederlandse Bank. Wat me wel is opgevallen is dat ze van ABN AMRO hebben geleerd... dat het opsplitsen van banken en het opkopen door derde partijen... dat dat niet zo verstandig is. Dus dat ze die deal met CWC hebben geblokkeerd, daar kan ik me wel bij voorstellen. Ja. Als ik de berichtgeving mag geloven... heeft de Nederlandse Bank dat heel actief uh, tegengehouden. Uh, en dat begrijp ik ook wel, want op het moment dat je als investeerder een bank koopt als SNS, het eerste wat je gaat doen is uh, de kosten omlaag brengen, uh, banken sluiten, et cetera. Uh, of de kredietverlening uh, komt erdoor onder druk te staan. En dat is iets wat de Nederlandse bank blijkbaar ook ja, niet Ja, Maar het, het proces zoals het was uh, voorzien, was dat ja. je inderdaad. De, de normale gang van zaken is: een bank heeft problemen, die, pro, ja. die moet daar proberen in eerste plaats zelf uit te komen. Gaat zelf kijken of die ja, een dat zat er partij in, kan dat vinden. En, eigenlijk, en dat is de volgende stap, is, die, we, die we nu sinds die, die interventiewet hebben... is dat de Nederlandse bank actief regie kan gaan voeren... dat de Nederlandse bank gaat zeggen van... Ja. Nou, we gaan eens kijken of we niet een partij hebben die, uh, die, die delen kan overnemen... Ja. of meerdere partijen, die hebben we om tafel. De Nederlandse bank kan dan buiten de goedkeuring van SNS om... kan, kan dat uh, regelen. Zoek, en wat ja. hier dus inderdaad ja. nou ja voor mij een van de springende punten is... Ja. is dat is niet gebeurd. En ja. was dat nou echt... Nodat er dat niet ja. uh, gebeurt. Ja, kon dat niet? Of is dat inderdaad toch uh, te, te langzaam actie uh, voeren? We gaan zonder twijfel vragen worden gesteld, ook door Kees Vendrik, oud kamerlid GroenLinks, tegenwoordig bij de Algemene Rekenkamer. Die zei vanmorgen dit in Toskamerprijs. We hebben op papier geconstateerd in ons rapport in 2011 dat het toezicht bij Nederlandse bank, uh, in ieder geval in aanzet, uh, dat veelbelovend uitziet. Alleen wij kunnen de praktijk niet toetsen en daar gaat het natuurlijk om. Dat zei Kees Fendrik vanmorgen. 2011 zat u er nog, hè? trouwens. 2011, ja. eh, ik, ben, ik ben midden 2011, Ja, dat klopt. Dit rapport waar, waar ik op doelt, dat uh, kijkt naar het functioneren van de Nederlandse banken ja. Ja. Dat is, het is een, een, een al ouder uh, punt mm -hmm. uh, uh, uh, van, van de van rekenkamer. De rekenkamer. Uh, en ik denk dat ze op zichzelf, als je de rekenkamer een rol wilt geven in dat uh, toezicht, heeft hij volkomen uh, gelijk. Ja. Dan, dan is dat moet, wenselijk? Uh, nou, je moet, je moet het ook. Je moet ook geen overkill krijgen. De, uh, een van de. Zaken die besloten zijn, uh, ook weer naar aanleiding van de uh, van de crisis, is dat de raad van commissarissen van de Nederlandse Bank die in het verleden alleen toezag op uh, werd een beetje onderbiedig gezegd de pennen en de potloden, dus ja. de interne bedrijfsvoering en niet een toezichthoudende rol had op het beleid van de Nederlandse Bank. Wat? Dat die sinds, uh, sinds sinds nieuwe wetgeving uh, ook toezicht houdt op de wijze waarop de toezicht is gehouden. Ja. Dus dat, dat functioneert nu. Ja. Al. Uh, dan is de vraag, moet je dan nog daarnaast nog weer de Algemene Rekenkamer een rol geven? Dat lijkt mij niet zo verstandig. Als je voor het een kiest, dan moet je niet voor het, uh, het ander kiezen. Nee, want anders wordt het toezicht op, toezicht op toezicht. Dus in principe... Wat zegt u? Dan wordt het toezicht op toezicht op toezicht. En zelfs ongevraagd. Ja. ja. Het moet helder zijn. Want dan krijg je ja, weer toezichthou toezichthouders ja, op toezichthouders... die maar, met elkaar moeten coördineren. Ook, ook als we straks achteraf naar de discussie kunnen constateren... dat de Nederlandse Bank hier inderdaad toch een... een, een uh, ja, iets heeft laten liggen. Ja, dat doet dan. is, het, het is de vraag moet de raad van de commissarissen raad is. dan maar werken? Nou, de raad voor, dat, is de, dat, dat is ook de vraag. Wat heeft de raad van commissarissen ja. daarvan uh, gevonden? Hebben die uh, corrigeren opgesteld? Ja. Waren die op de hoogte? Mm. Die rol kun je ook, uh, ja. ook toetsen. En uiteraard, uh, uiteindelijk verantwoordelijk voor dit alles is de, uh, is de minister. Ja, uiteindelijk. En ook opmerkelijk. Uh, bij de vorige nationalisaties zagen we daar de bankpresident, Nout Wellink... Ja. Uh, nu was uh, Klaas Knot, in geen veld of wegen te bekennen. Ja, ook dat is een. Uh, dat of is heel gegeven, bewust. Uh, als u daar nog eens, als u op de plaats van knot had gestaan, laat ik het zo parafraseren, had u daar gestaan? Nou, dat, dat vind ik heel moeilijk, want is, uh, het is uh, zo dat na uh, ook, ook weer een van de lessen was, ja, je moet uitkijken. Nee, maar dit, dit, dit, dit is niet voor ja, niks. Ja, dus uh, een van de lessen was, je moet uitkijken dat de president van de Nederlandse bank, die een belangrijke rol heeft in het monetair beleid, beschadigd wordt. Door dus zaken, omvallen van de bank. Omvallen van, van de bank met het toezicht. Ja, ja. Daarom is ervoor uh, gekozen om zoals dat uh, heet, twee kapiteins ja, op het schip te hebben. Zijn Je al hebt al de toezicht, ja. Juist, ja. de directeur toezicht, die is, uh, is de bedoeling ja. van vanaf nu, of voortaan, het ja. gezicht. Ja. Van het toezicht. Dus op zichzelf is dit helemaal in lijn met nee, de de klopt dat. Maar voor het, ge het gevoel, het vertrouwen. <laughs> nou ja, mannen. mensen kijken hiernaar. Consumenten, mensen die een rekening Ik, ik, ik zou het willen binnenkort uh, zien. Techniek. Ja, dat, dat, en dat begrijp ik. Dat, ja. be dat begrijp ik ook heel goed. Aan de, aan de andere kant. Het is best lastig. Ja. Uh, ik, want er is hier meer aan de hand dan alleen een bank. Het heeft ook te maken met financiële stabiliteit. Ja. Absoluut. Dat is iets breder dan alleen het uh, toezicht op individuele banken. Ja. En dat is weer een functie die vooral hm. bij de president ja. uh, ligt. Dus uh, ja, ik zou mijzelf, laat ik het zo zeggen, denk ik... maar het is makkelijk praten ja. vanuit deze, deze stoel... niet helemaal lekker voelen als ik daar zelf helemaal buiten dat het, beeld dat uh, ja. zou blijven. Hoewel ja. het uh, helemaal conform de afspraken is die gemaakt zijn ja. aan de crisis. Dat moeten we wel in alle eerlijkheid ja. zeggen. Meneer Oudan, voordat we naar de, naar de column gaan... we hebben nog twee anderen hier aan tafel zitten. En ik wil ook uh, uw visie, meneer De Vries, op, op het functioneren van de Nederlandse Bank... daar hebben we het nu even over gehad. Uh, we horen net uh, Hoogduin zeggen, ja, in principe uh, zou je kunnen stellen... dat die interventiewet, als, de, als we de uitleg van de Nederlandse Bank mogen geloven... eigenlijk een uh, te klein en papieren tijger is geweest... en niet uh, een goed instrument. Uh, hoe, hoe kijkt u aan tegen de, tegen de rol als dit zo geschetst wordt? Uh, het ik blijf waar. Ik, ik net viel me te winnen... <kijf> Toen u zei toezicht op toezicht op toezicht. Ja. Dat leidt volgens mij tot heel veel schone stoepjes. Maar we moeten er wel voor blijven waken dat het vuil natuurlijk wel ergens blijft liggen. Ja. En daar gaat het om. Dus uh, ik denk dat wij heel erg in het algemeen vluchten in nieuwe regels, nieuwe ja. wetten, extra regels, extra wetten. En dat leidt uiteindelijk tot niets. Nou, in we, tegendeel. Weten, we weten dat het vuil nu ligt bij ons als belastingbetaler, bij ja. u, bij bij ons alles ja. aan tafel. Ja, maar ik, ik bekijk het denk ik toch iets anders. De, ja. de, de problemen waren daar. Hè? Ja. Er stonden balans, st uh, posten op de balans ja. die gewoon niet klopten. Ja. En um, ik, ik weet eigenlijk niet hoe je die problemen had kunnen oplossen. Anders dan, dan ze gewoon ergens neer te leggen. Ja. Nou, in de markt lijkt me dat ingewikkeld. Ja. Want die marktpartijen die onderhandelen... maar die willen niet het vuil, die willen, uh, die willen uh, de mooie dingen. De leuke dingen eruit. Ja. Dus uh, ik, uh, volgens mij was het van het begin af aan duidelijk... dat, ja. dat die moeilijke dingen, die moeilijke portefeuille... Ja. toch altijd bij die belastingbetaler zouden komen. En dus is dus, de conclusie, had de toezichthouder eerder moeten optreden? Ja, ik ben geen expert, moet ik eerlijk zeggen. En ik vind dat je moet blijven nuanceren. Dus ik weet dat niet, maar het gevoel, ik heb wel een ja. beetje het gevoel. Ja. Meneer Babou? Nou, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat in 2008 Wouter Bos zei, ik wil dit nooit meer meemaken. Ja. En, en ik heb nu een, een hele duidelijke déjà vu. Vier jaar later hoor ik een, een andere PvdA-minister precies hetzelfde zeggen. Ja. Uh, en wat, ik, wat je de, zeker de politiek kan kwalijk nemen, is dat in die vier jaar niet een hele duidelijke visie over de toekomst van het financiële stelsel is neergelegd. Um, en waar je dit aan had kunnen toetsen. Want ja. nu, nu zitten we met een nieuwe situatie. We hebben twee genationaliseerde banken en er is bijna geen concurrentie meer, want ja, de, de, de, drie mogen niks, want die hebben staatssteun en de Rabobank zet de prijs. Mm. Het eerste wat je doet in zo'n crisis uh, is, is een visie hebben van hoe moet het nou eigenlijk ja, verder met ja. pensioenen, ja. Uh, met het aantrekken van geld. Met zo bedoel, de, de meest basale vraag is nog steeds niet beantwoord en dat, dat, mm. daar kan ik met mijn pet gewoon niet bij. Bon, en bank, dat is bank dit, dit, dit is denk ik uh, een hele grote uh, waarheid. Dat was ook een van de. Vragen ja. die ik nog had willen oproepen bij wat er nu uh, gebeurd is. Want ook nu in dit stuk, als je leest wat de minister ja. dus zegt, wat die, waar hij nu zijn hoop op heeft gevestigd. Ja. ja, dat is niet die totaalvisie op de hele financiële sector. Ja, wat, dat wat is niet alleen een visie, het moet niet alleen een visie zijn om hoe maak je hem veilig en hoe maak je hem robuust. Maar ook hoe zorg je ervoor... dat die sector inderdaad er weer ja. concurrentie uh, is, dat die ook dynamisch is, dat hij ook weer krediet kan uh, verlenen, dat ja. er gezonde risico's genomen kunnen uh, worden. Daar is grote, be uh, grote ja. behoefte ja. aan. Ja. En, en als ik niet. met mensen ja. van DNB praat of AFM... en ik vraag wat is nou de, de toekomst van ABN AMRO... Weten ze niet. Wat is de toekomst van SNS? Weten ze nu ook niet. Ja. Uh, nou ja, Rabo zal ongetwijfeld gewoon doorgaan op de manier zoals ze gedaan hebben. Maar de, de, de visie ontbreekt. En, en het beleid is gebrokkeld uh, wat dat ja. betreft. Want we hebben een uh, commissie Wijfels ja. die alleen maar naar de banken nu pas, kijkt. Nu pas. Ja, maar, ja. maar die kijkt alleen naar de banken. Die kijkt naar een deel van de problematiek. Ja. Dan hebben we uh, de heer Kees van Dijkhuizen. die namens het, het kabinet verkent. of er niet meer institutioneel vermogen in de, in de woningmarkt uh, ja. kan, kan ja. stromen. Er is inderdaad. Wat, wat echt ontbreekt is een totaalvisie. Precies. De totale financiële sector. Ja. En niet alleen veiligheid, maar ook hoe kan die sector weer, weer groeien, bijdragen. Weer aan de dynamiek. Hoe kunnen we er, ja. die sector helpen eruit okay. te groeien? We gaan naar de column. Peter Paul de Vries, voormalig directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en bestuursvoorzitter van de investeringsmaatschappij aid. Het kan u niet ontgaan zijn. Gisteren, 1 februari, heeft de Nederlandse staat SNS Reaal genationaliseerd. Prijskaartje 3,7 miljard. Ik twijfel aan dat prijskaartje, want stiekem is meegeteld... de 800 miljoen die al eerder in SNS Reaal was geïnvesteerd... Maar ook die 2,9 miljard die overblijft. Ik vraag me af of dat geld op korte termijn wordt overgemaakt. Maar stel dat dat het geval is... dan doet de staat misschien helemaal nog niet zo'n slechte zaak. Want los van property finance zijn er een aantal gezonde onderdelen... waaronder ASN en Zwitserleven... die jaarlijks 400 tot 500 miljoen verdienen. En die onderdelen moeten in de komende jaren... voor goede prijzen kunnen worden verkocht. Maar als de staat dat niet doet... dan is de rentelast op deze staatssteun zo'n 60 tot 70 miljoen en de winst van die bedrijf vele malen hoger. Algemeen vindt iedereen het logisch dat aandeelhouders... en achtergestelde obligatiehouders hun investering helemaal of bijna helemaal kwijt zijn. En in beginsel kan ik die logica een beetje volgen. En wie risicodragend kapitaal verstrekt, die moet, als het misgaat, op de blaren zitten. Ik wil daar één kant bij plaatsen. Die beleggers zijn uitgegaan van de officiële cijfers... 5 miljard eigen vermogen en een solvabiliteit boven de 9%, boven de kritische grens. En dat was zo tot medio vorig jaar. En als we dan nu zeggen dat die beleggers eh, onverantwoorde risico's hebben genomen... dan moeten we ook dus eens kijken naar degenen die die cijfers hebben gepubliceerd. Het bestuur van SNS, maar de accountant KPMG heeft zijn handtekening eronder gezet... en de Nederlandse bank heeft daar elke keer, elke maand en elk kwartaal zijn stempel opgezet... Dus als we vinden dat die mensen terecht hun geld zijn kwijtgeraakt... is er ook alle reden om de rol van de accountant... in de Nederlandse Bank kritisch te bekijken. En dat zei Peter Paul Vries in zijn column terug te luisteren... op onze website tolsinbedrijf.nl. Er is dus gerommeld in commissie. Nou, uh, dat, dat Nogmaals, ik, nou, ik ben... Ik ben uh, voordat, voordat we er echt goed naar hebben gekeken... ben ik echt voorzichtig met, uh, mm -hmm. met conclusies trekken. Maar ik vind het wel de rechte vragen... Die, de, uh, die, die Peter Paul de Vries uh, stelt. Uh, ik kan er nog één aan toevoegen. In, de, in december... nee, oktober, sorry. Oktober vorig jaar is er nog een stresstest gepubliceerd... Uh, waar SNS uh, met de glans Bank wel. Uh, ja. slaagde. Ja. Dan weet ik ook wel dat zo'n stresstest uh, ook zijn beperking heeft. Maar het is wel een signaal uh, ja. Ja. dat die bank kennelijk uh, ja. gezond is. Ik, heb, uh, ik dacht dat minister De Jager was... Uh, en misschien ook de president van de Nederlandse Bank... weet ik niet helemaal zeker op een gegeven moment te horen zeggen... dat de Nederlandse banken op zichzelf gezond waren. Gezond zijn, ja zeker. Uh, ja, zijn. Dus ja dat, ja, dat zijn allemaal wel uitspraken die uh, je ja. die, die, die, die, die als belegger... Serieus moet kunnen kunnen. Dus ik, benen benen benen. Het, ik vind het, het is de terechte vraag wordt Nog een vraag die ik eventjes stel. Uh, als we in november uh, van het vorige jaar een, een brief laten uitgaan als Nederlandse Bank. Dat er, dat er de zaak nu onvermijdelijk begint te worden. en dat het echt slecht gaat met SNS-reaal. Uh, dan komt de minister pas heel laat, eigenlijk na zijn benoeming. tot de baas van de Eurogroep. met uh, deze nationalisatie. Kunnen we dat zo om elkaar verbinden? Oh, hij had nooit voorzitter van, de, van die, van die Eurogroep. Als hij in huis zijn eigen bank uh, had die omviel, denk ik. Of is dat uh, een heel, uh, heel gemeen scenario wat ik nu bedenk? Dat, nee, dat nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk, nee dat denk ik niet. Babu, geloof je nee, waarom? Gelooft u in het slecht van de mensen? Nee, geloof net net in het goede van de mens. Maar in, in termen van prioriteit. Uh, als je zegt dat je het Nederlandse bankstelsel er goed voor staat, terwijl nu voor de tweede keer een bank wordt genationaliseerd. Um, dan zou ik zeggen, leg je prioriteiten ergens anders. Dat ben ik ja. het helemaal met u eens. Uh, leg daar je, je, je nadruk op in je beleid de aankomende jaren. Ja. Um, en als we net geconstateerd hebben dat er geen duidelijke visie is... over de toekomst van het financiële stelsel... dan zou ik eens mee beginnen voordat je in Europa je met de euro gaat bezighouden. Ja, maar dat, hier, hier moet ik toch van zeggen... kijk, het, uh, dit is een, dit is, hier, ik ben het mee eens dat, er, dat die visie er uh, moet komen... dat dat hoge uh, prioriteit heeft... Maar het oplossen van de eurocrisis heeft ook hele hoge uh, prioriteiten. Ja. En anders dan ik uh, vaak hoor. Die eurocrisis is niet iets wat ver weg is. En wat vooral een probleem is van, van, van verre landen waar uh, slecht bestuurd wordt. Dat is een probleem van ons allemaal. Ja. Uh, ook om een voorbeeld te noemen. Wij, wij, door die eurocrisis zitten we met een Europese centrale bank. Die eigenlijk niet kan functioneren. Daarvoor zijn de renteverschillen in Europa te groot. Daar hebben we tot nu toe gelukkig relatief weinig eh, echte last van gehad. Maar dat is een kwestie van wachten totdat er echt ook een probleem gaat worden. De eerste signalen daarvan zie je, zie je nu komen. Niet in Nederland, maar wel in Duitsland... waar de, de, de huizenmarkt nu ineens totaal anders dan bijvoorbeeld in Nederland... ineens na jarenlang eh, vrijwel platte zijn geweest. Maar daar weet meneer de Vries veel meer van dan ja. ik. Nu ineens begint te, uh, te groeien en tekenen begint ja, te, te vertonen... die als dit een aantal ja. jaren doorgaat... Uh, tot grote problemen in Duitsland gaan. Ja, ja. we ja, een, een, een zeebelletje. Precies. Dat is wel leuk. Wat, laten we over die vastgoedsector uh, uh, praten. Ik wil toch nog even... Oh, bijna lam lamp omgegooid. Dat was vast niet goed geweest. Uh, over die uh, vastgoedsector nog even terug in de tijd, meneer de Vries. 2006. Uh, wist de wereld toen dat er zware tijden zouden gaan aanbreken... in de vastgoedwereld? Wisten we dat we toen een zeebel hadden? Nou, ik denk in 2006 wisten we dat nog niet... Uh, maar terugkijkend kan je natuurlijk wel zeggen... dat daar waar beslissingen zijn genomen die met vastgoed te maken uh, hebben... die uiteindelijk uh, het, het, het wel en weet, het bestaansrecht van een onderneming uh, hebben aangetast... dat dat achteraf ja. natuurlijk ook met de kennis van toen geen goede beslissingen waren. En uh, ik... Ik kan me toch wel voorstellen dat er ook toen mensen waren... die zeiden, nou, is dat nou verstandig? Mm -hmm. Is dat nou een verstandige beslissing? Natuurlijk, ik weet het. De bomen groeiden toen in de hemel, je moest mee. Uh, maar desalniettemin ben ik van mening dat dat ook toen... in die vastgoedsfeer echt verkeerde beslissingen zijn genomen. Mm -hmm. ja. uh, wat hoog daar net zei, in Duitsland zien we nu de prijzen stijgen. Uh, heeft men nu helderder op de bril dat er in die... Huizenmarkt wel eens een hele hoop lucht zou kunnen zitten, ook in het buitenland. Of gaan ze daar hetzelfde proces door als wij al gehad hebben? Nou, dat, dat geloof ik zelf niet. Uh, want op zichzelf betekenen stijgende prijzen. Uh, natuurlijk nog niet dat er dan ook lucht in de sector komt. Uh, lucht in die hele vastgoedmarkt mm -hmm. komt. Ik denk alleen wanneer dat onevenredig stijgt, wanneer dat een niet meer in verhouding gebeurt. Ja. Uh, dat dan de problemen ontstaan. Mijn indruk is maar dat... Dat is, het, dat is precies het verraderlijke natuurlijk altijd met uh, zeebellen. Het begint vaak als een gezonde ja. ontwikkeling. Er ja. zijn uh, reële nieuwe mogelijkheden. Precies. Prijzen gaan uh, stijgen. En dan, ja, dan en wordt het een je soort zeepbellen. sneeuwval. En op een gegeven moment... Ja. En dat is zelfs als je erin zit, heel moeilijk precies aan te geven. Op een ja. gegeven moment gaat van gezond gaat over in ongezond. Ja. En dan in het eind van het proces uh, is het niet alleen maar economisch ongezond. Maar komen ja, kom. er ook allerlei grijze praktijken. En ja. fraude maar zijn dat ja, ook Dat is het schema wat je altijd ziet. Exact. Maar zijn onze voorwaarschuwingssystemen, de early warning systems, nu beter dan we, dan we destijds hadden? Dan we voor 2008 hadden? Ik denk dat we. Uh, hebben we geleerd, met andere woorden? Van... Ik, ik, ik denk dat we uh, geleerd hebben. Ik denk dat uh, er. Ook, ook grotere mogelijkheden zijn om er wat aan uh, te doen, hm. maar... Niet in Nederland. Uh, wees wees uh, voorzichtig om ja. daar veel te, van te verwachten. Ik heb ja. zelf in mijn Nederlandse banktijd meegekeken... met het ontwikkelen van wat dan heet het toezicht... op het financiële stelsel als geheel. Zogenaamde macro-prudentieel toezicht. Wat je een aantal instrumenten zou moeten geven... om bubbels tegen te gaan. Wat we toen op een gegeven moment gedaan hebben, internationaal... is een soort exercitie terugkijkend. Als we nou die instrumenten gehad hadden... Hm. en we beginnen in 2002 hadden we hadden we dan een kunnen. hoop ellende kunnen voorkomen. Ja. Het is natuurlijk een hele onzekere exercitie, ja. Ja. Ja. maar we zijn daar heel bescheiden uitgekomen. Dank. We gaan even naar een boek. Want elke week doen we een greep uit de stapel nieuw verschillende managementboeken. Dus is Misha Blok aan tafel, eindredacteur van Toelsen Bedrijf. Misha, hoe heet het boek deze week? Het boek heet Hoe krijgen ze me zo gek? <laughs> Geschreven door Marjan Hazelhoff. Ja. Ja, in een ideale wereld zijn de mensen in je team heel gemotiveerd, productief. Komen ze aan de lopende band met briljante ideeën... en brengen ze die ook nog eens perfect tot uitvoering. Maar helaas is de werkelijkheid vaak anders. En op de achterflap stellen ze de vraag... wat jij ook soms zo gek van de mensen in je team? Nou, als je die vraag met ja beantwoordt, dan... is. Ja dit hmm. boek lezen, niet dat je daar antwoord gaat vinden, vond ik zelf. Maar um, het, het is wel een soort van uh, zelf. Een open, het is een open deur eigenlijk. Het is een het beetje een open deur, ja. maar toch hou je er wel wat uit. Um, wat de schrijver dus heel erg zegt van zoek de fout eerst bij jezelf. Van als jij als leidinggevende denkt van nou als die persoon in mijn team dit en dat verandert, dan ben ik tevreden. Hmm. Nee, je moet dus eerst bij jezelf gaan nagaan van wat moet ik in mezelf veranderen. Om te zorgen dat die, zorgen ander... Dat die ander het goed kan doen. Ja, dat klinkt wel heel erg zachterig. Is ook zo. Ja? Is het ook jouw aanpak, dat um, hele softe? Ik nee, dat denk softe van niet. Niet, nee. Maar het was wel een eye-opener dat ik dacht van... het gaat heel erg over ineffectief gedrag. Mm -hmm. Je moet dus bij jezelf heel erg nagaan. Wat is je eigen ineffectieve gedrag? En dat kan perfectionistisch zijn of moeilijk nee durven zeggen... moeite hebben met delegeren. Ja. Nou, en ik ben erachter gekomen, ik ben een perfectionistische pleaser... Ja. Dus ik ben aan de ene kant perfectionistisch... en aan de andere kant wil ik aardig gevonden worden. En dat zijn twee dingen die heel moeilijk samengaan. Nou, staat, de collectieve redactie staat buiten de studio... <lacht> is klappen voor dit, voor ja, dit inzicht. <lacht> We gaan Lieke de Vries even vragen hoe die in elkaar zit. Perfectionistisch. perfectionistische... Pleaser of gewoon een perfectionistische dictator. Wat is ik, het... En ik heb niet eens het boek gelezen. Aan. Aan. Nee, Maar ik denk dat we dat boek niet nodig hebben. Het is een open deur, lijkt me. Nou, ik denk dat je duidelijk leiding moet geven. Duidelijk moet zeggen waar jij vindt dat het bedrijf heen zou moeten. Hm. Uh, en, en, en, en dat je inderdaad een aantal mensen om je heen moet verzamelen. Uh, die je vertrouwt, uh, met wie je goed uh, samenwerkt, met wie je goed kan samenwerken. En je moet vooral inderdaad niet in de valkuil vallen dat je denkt dat je het allemaal alleen weet. Hm. Meneer Babel, uh, hoe leidt u? Met een lang een of een e korte e <laughs> Um, hey, zo beeld aan de, op de Vrije Universiteit wordt veel onderzoek gedaan natuurlijk naar, naar leiderschap. En de, de beste combinatie zou ik zeggen is uh, een combinatie tussen taakgerichtheid aan de ene kant... en ook nog enigszins vriendelijk zijn aan de andere kant. Dus dat lijkt een beetje op wat, uh, wat mevrouw zegt. Ja, uh, wat ze ook zelf uh, zegt ja. te doen. Ja. Aangevonden willen worden, en, ja. het, het probleem met leiders is alleen dat ze over het algemeen... leiden aan een heel erg slecht zelfbeeld. Uh, niet in de laatste plaats, omdat de mensen om, hem heen, om hen heen... Uh, ook bezig zijn om dat beeld in stand te houden. Dus ze hebben vaak een, een veel te positief beeld van zichzelf. Ja. Denkt u dat Rijkman Groening inderdaad ook van zichzelf dacht dat hij een, een pleaser was die wel effectief was? Nou, die had op zich wel redelijk zelfinzicht, maar uh, deed daar niet zo heel veel mee. In de zin, uh, <laughs> dat is wel ja, aardig je om hem heen, de... heen ook niet, hè? Nou, bij, bij ABN AMRO deden we wel onderzoeken van hoe, uh, hoe wordt de leidinggevende ervaren en zo'n zo 40% werd ervaren als demotiverend. Um, dus ik weet niet of het woord uh, despiratie al in het Nederlandse woordenboek staat, maar dat de tegenovergestelde van inspiratie bestaat dus ook. Dus dat ja. mensen hun leidinggevende zien en denken, oh jee, daar heb je hem weer. <laughs> uh, en dat komt helaas uh, erg veel voor. Ja. Meneer Hoogduin? Nou, ik, ik sluit heel erg aan bij wat uh, de heer de Vries zei. Hoe... hoe organiseer je tegen, tegenkrachten om je, om je heen. Uh, in, in, in, in, met name dat anglo-saxische CEO-model. Ja. Daar, daar zit een grote, grote valkuil. En ja. dan ben ik bij de vorige dat uh, spreker... Dat, dat, die valkuil die is ja. ook, ook in de financiële sector... Heel erg groot uh, gebleken, ja. zo is hij precies. Zo'n goede leider denk, ja. daar laat zich eigenlijk uitdagen. Dus ik, als, ik, als ik dat zo mag interpreteren, ja. dan uh, denk ik dat ze bij BAM uh, op de goede weg zijn. Ja. Zijn ze op de goede weg bij sns real Gisteren is daar de, de duursbetaalde Rijksambtenaar zo'n beetje neergezet. Meneer Van Olfen, 550.000 euro gaat hij verdienen. Uh, als je dat hoort, je wordt gevraagd om uh, CEO te worden van zo'n bedrijf. Wat vindt u daarvan? Nu ja. heeft het die bonuscultuur ja, erg Ja, nou, dit is niet, niet de bonuscultuur, maar de salariscultuur. Er nee, uh, ja. is, is, is, is, is, is een heel wijdverbreid misverstand. En uh, dat heb ik de premier ook horen zeggen: voor, voor minder geld krijg je niemand. Hij zei: het is een idiote discussie. Ja, het is een idioot discussie. Nou, dat is het absoluut niet. Het is een hele legitieme discussie, omdat ja. mensen die uh, merken dat hun eigen rollator uit het pakket wordt gehaald... of op een andere manier uh, moeten bezuinigen, wel zien dat iemand zoveel geld krijgt. Dus dan is het heel belangrijk of die, of die opmerking nou juist is, ja of nee. Krijg je nou goede mensen voor minder geld? En het antwoord op die vraag is eigenlijk heel simpel, is dat uh, ook bankiers zichzelf vergelijken met anderen... Uh, en op het moment dat uh, uh, het speelveld wordt verkleind... zullen ze ook met minder genoegen gaan nemen. En een goed voorbeeld daarvan is onder andere SNS en ABN AMRO geweest... waar de bonussen werden verboden in de, bij de Raad van Bestuur. Toen zeiden ook mensen van, dan lopen ze dus weg. Ja. Er is niemand weggelopen. Ze zijn gebleven. Ja. Ze zijn gebleven. En um, voor heel veel mensen geldt dat, dat zo'n baan gewoon ook heel veel prestige is. Hm. Dus... Um, ja, als je minister kan zijn voor 180.000, wat is het, 160.000 per jaar? Daar kan je ook een bank saneren. Dan kun je ook een, een bank saneren. Ja. Uh, het is toch raar dat, dat iemand als Gerrit Salem voor 160.000 wel minister wilde worden, maar bij 750.000 bij Abin Amro vindt dat het weinig is. Ja. Dat, ja. Dan heeft dat, dat geld is een middel om je te vergelijken. Dus de uitspraak ja. is dus gewoon incorrect. En daar... heeft ja. je, ik heb het stijgende verbazing als je kijkt dat Rutte ja. zei: Dit is een idiote discussie. Ja. Zich aangevallen voelt. Ik denk: Van wacht eventjes. Ja. heel Nederland vindt dit raar. Hohan, nou, dat raar. weet ik niet of heel Nederland het nou, uh, uh, een raar, raar vindt. Ik, ik heb ze bijna allemaal gesproken. Ik, nu. ik vind de, de, de, de discussie over de bonuscultuur vond, vond ik een heel terecht. Omdat daar, ja. de, daar, daar zaten uh, echt perverse, perverse, perverse, perverse prikkels zin. in. Ja. Uh, ook, ook de hoogte, en niet eens zozeer in Nederland, maar in die anglo wereld vond ik uh, absurd. Maar, maar ook als je er gewoon even, niet ethisch... maar gewoon vanuit risicomanagementperspectief naar kijkt... die asymmetrische bonussen, dat, dat, dat deugde niet. Overigens is het nog niet zo heel simpel om een bonussysteem te, te ontwikkelen... Dat, uh, dat, dat dat er helemaal, uit, uh, dat ja. het er helemaal uithaalt. Dus die, maar die discussie, dat vind ik helemaal terecht. Maar ik heb meer moeite met de, met de discussie over gewoon de absolute hoogte van een uh, salaris. Als het ja. inderdaad zo is dat er iemand gevonden kan worden die het van minder kan doen, die het even goed doet. Uh, dan moet je die zeker, die zeker nemen. Ja. Maar ik vind ook dat je aan de andere kant. Uh, wel daar iemand wil hebben die het ook echt, die het echt, ja, uh, kan. echt kan. En dat, uh, ja, maar dat, zijn... zal, dat zal toch iemand moeten zijn, denk ik... met een, met een bankaire financiële, uh, financiële ja, achtergrond. Ja. En die gewoon alternatieven... Maar uh, als u gevraagd heeft. hadden voor 134.000 euro... met hoogte, hoogte, uh, uh, lost u even SNS-seriaal op... had u dat toch gedaan, denk ik? Of niet? Nou, dat weet, dat weet ik helemaal niet. Uh, <laughs> <laughs> dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Had u het wel gedaan voor 5,5 ton? Dat, dat, weet ook ook niet. Niet? Nee. dat weet ik ook niet. dat weet ik ook niet. Maar ik, ik vind... We ik vind de, de, de verschuiven de discussie in Nederland. Ja, ik denk dat we dus moeten, moeten uitkijken. Ik vind de de, de bonusdiscussie vind ik een, een heel terecht. Ja. Als wij private ondernemingen... in Nederland ook gaan voorschrijven... wat ja, dat, wel en niet mag... vind ik dat we heel erg... Heel ja, ik erg ik erg ben het ik hier kijken. volledig bij oneens. Dus dat, dat, dat ja. moet ik ja, creep, toch even... Anderhalve minuut. Dus Anderhalve ja. Bij normaal bedrijven... dan kijk je naar mijn buurman zoals in de bouw. Als het slecht gaat, de eerste die dat merken zijn... is het personeel. Of er worden mensen ontslagen... of ze gaan terug in loon of wat dan ook. Bij banken zie je dat degene die het moeten betalen, de klanten zijn dat de belasting betalen. Maar het personeel tot op heden betaalt helemaal niks mee. Nou, ik vind het niet meer dan terecht dat oh, je. Dat de, denk, maar de, dat, is niet, dat is niet waar, hè? Want de, de salarissen zijn. van die, van die topmensen de, gaan, uh, gaan uh, omlaag. De, de bonussen. Deze mensen mogen helemaal geen bonus krijgen. Ja, nee, Omdat later het laten schijnen, wat dat ook al niet meer is. Dus dat gebeurt wel degelijk. Nee. Maar dat uh, de Belastingbetaler iets terugvraagt en zegt: in een, in een ja, normale onderneming, ja. is, het personeel is als eerste aan de beurt. Dat, dat, uh, ik vind het ja. dat raar dat dat uh, tot nu toe okay. te weinig gebeurt. Heren, we hebben nog maar 50 seconden. Heel kort wil ik van u weten. Wat is het opmerkelijkste wat u maandag op uw eerste werkdag gaat doen meneer hoogtaan In 10 seconden. Aan de eerste werkdag? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Wat ik maandag ga doen? Ja? Het belangrijkste? Tentamens nakijken. Tentamens nakijken. En meneer de Vries? Wij zitten midden in de afronding uh, van de jaarcijfers Dus maandag heb ik gesprekken met onze werkmaatschappijen... over hun jaarcijfers Heer, ik vond het geweldig dat u even kon, uh, kon praten over SNS-seriaal, ja, over nationalisatie. Volgend keer doen we het gewoon weer over ja, andere vormen van ondernemen... waar het wel af en toe goed gaat. Lex Hoogtuin, hoogleraar Monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam. Nico de Vries, CEO van de Koninklijke bam -Groep. En Kilian Waboe, voormalig personeelsadviseur bij ABN Ambro. nu docent onderzoeken aan de Vrije Universiteit. Dit was Tros in Bedrijf. Zometeen na het nieuws van twee uur gaan we naar de Autoshow. Samen thuis, samen Tros. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Thijs Reumer? Ik bedoel Thijs Reumer Schuurman? Die na de voorstelling Kloaka komt? Dat is toch te gek? Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Goeie acteur, veel ambitie, maatschappelijk erg betrokken. Ja, dat wordt toch een bijzondere avond? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Trouwens blijft hij met Katja slapen. De overnachting. Vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.